Citydijkers met het NOS Journaal. De man die vrijdag mogelijk werd ontvoerd in Spanbroek in Noord-Holland is weer terecht. De politie vond hem na tips in Beverwijk. Hij is door medisch personeel onderzocht en wordt momenteel verhoord. De man werd vrijdag in Spanbroek in een auto geduwd en meegenomen. Omdat de politie niet wist wie de man was en er grote zorgen over hem waren, werden er foto's van de man verspreid. Eerder vandaag kwamen er daarop al tips binnen dat de man in Beverwijk gezien zou zijn. Vijf verdachten van de moord op Peter R. de Vries waren ook betrokken bij de zware mishandeling van een ex-zwager van Ridouan Tachi, meldt 1Vandaag. De ex-zwager van Tachi werd in mei 2021 in Lopek zwaar mishandeld door mannen met een honkbalknuppel. Recherche zegt nieuw bewijs te hebben dat de verdachte linkt aan Tachi, Die zou vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught opdracht hebben gegeven voor de mishandeling. In het proces rond de moord op Peter de Vries is nog steeds de grote vraag of Ridouan ook hier opdracht voor gaf vanuit de gevangenis. De Maleisische autoriteiten hebben aan boord van een Chinees bergingsschip granaten uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het Chinese vaartuig was zonder toestemming in Maleisische wateren voor anker gegaan. Vermoedelijk zijn de granaten afkomstig van twee Britse scheepswrakken. Het Chinese schip was uitgerust met speciale apparatuur om stukken staal en aluminium van de zeebodem te tillen. Bondscoach Ronald Koeman heeft Andries Noppert toegevoegd aan de definitieve selectie voor de Nations League. In de voorselectie ontbrak de doelman nog vanwege een blessure. AZ-speler Tiziani Reinders zit voor het eerst ook bij de selectie van Oranje. Het weer droog en zonnig. In het noorden zijn er ook wat wolken. Het is 13 tot 19 graden. Vanavond klaart het op en dan koelt het af naar zo'n 8 graden. Morgen dan in het noorden wat motregen. In het zuiden is het droog, schijnt ook af en toe de zon. En het wordt 14 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het staat vast op de Dijk-Enkhuizen-Lelystad, op de N307 is dat... Vanaf Enkhuizen tot Lelystad nu 40 minuten verdraging. Er staat daar namelijk een auto met pech. En tot zover de AWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zon. Zon is Zandvoort, een zomerhit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 Ja, hele goede middag Rob. En, uh, dat klopt helemaal. Uh, ik sta hier bij de Brandy Kazerne. Het is een open dag. Um, en ja, het is eigenlijk tien jaar. Uh, staat, is deze kazerne aan de Linné-straat uh, in gebruik genomen. En naast mij staat uh, Remke Hoedemaker. Uh, sinds is kort uh, voorlichter van de Brandweer Kennermeland. Uh, Remke, goedemiddag. Uh, het was een weekje wel, Remke. Ja, dat klopt inderdaad. Er was uh, genoeg te doen nou, afgelopen week in, uh, in Zandvoort. In de regio Zandvoort. Uh. Uh, uh, het begon natuurlijk met de grote brand uh, bij Bloemingdale. Uh, daarna hebben we volgens ook nog wat reanimatie gehad. En uh, nog op, op, a, een aanrijding. Dus dat was, het was uh, flinke, flink werk voor, uh, voor de, voor de hulpdiensten. Ik, ik, uh, ik zal het even vertellen. Ik weet niet, hoe zat het me met uh, Turf? Ik denk, nou, ik zal het dus een beetje bij gaan houden. Maar ik ben, ben eigenlijk maar mee gelijk mee opgehouden. Het was niet te doen. Uh, zoveel incidenten eigenlijk. En heel veel verschillende soorten incidenten ook. Ja, klopt. Het was net wel toevallig dat het allemaal tegelijk.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 Just hold van uh, Remke Hoedemaker van uh, de Veiligheidsregio. Uh, en uiteraard collega Benno Veugen. Tot half vier is het nog uh, open dag bij de cascene, bij de reddingsbrigade en uh, bij de brandweer hier in uh, Zandvoort. En verder hebben we in deze Zandvoort voor jou, uh, Fred... Ja. hebben we uiteraard ook weer uh, live uh, muziek uh, onder meer. Ja, niet like, zomaar uh, van, uh, van uh, wat artiesten, nee, hebben we hebben wel wat in huis gehaald. Ja, uh, Joyce Martens, die komt dadelijk uh, op de Lille. Ja, dus, ja, dat is, dat is, het is leuk. Een is, is mini-gitaar <laughs> eigenlijk, <laughs> hè? Ja, het, is, het is eigenlijk niet een uh, dagelijks uh, uh, instrument, zeg maar. Hè? Nee, vier snaren heeft uh, ze ja. dan. en uh, Daar komt een uh, mooi geluid uit, hoor. Ja, dat sowieso. Dus dat gaan we dadelijk meemaken. Uh, live hier in de studio. Ja. En uh, natuurlijk hebben we de band Stretto uh, mannetje meer als uh, voorheen weer. En ze zijn al dik uh, dik was hier. Ja, hebben ze griezelt? Uh, Gelijk <laughs> ja, ja. Ja, erop. Ja. ja Oké. Okay. <laughs> nou, maar om de band uh, ja, toch wel een uh, beetje compleet te maken, uh, ja, is er nog iemand bijgekomen? En, ja, ze zijn uh, in ja. de kerk begonnen, hè? Dat uh, zag ja, ik. Klopt, klopt, klopt. En ze zijn natuurlijk ook heel druk met uh, uh, toneel.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 Ja. Ja, verder gaan we ook nog uh, voetballen, want uh, vandaag de laatste wedstrijd van de competitie. We nemen het op tegen de nummer 1, dus uh, dat gaat nog een uh, flinke klus worden op Duitsersveld. En uh, Jan van der Leeden is daarbij aanwezig. Nou ja, verder houden we het uh, trieste nieuws uh, van de week, hè? Ja. Over ja. Tina Turner. Ja. Jeetje, ja. 83 jaar geworden. Ja. Dus ze heeft zoveel mooie platen gemaakt. In, uh, ja, dan kan ik uh, de, de standaardplaten gaan draaien van haar. Maar uh, ja, deze met uh, Ike uh, die ze gemaakt heeft. Bold Soul oh, Sister. Oh, ja, nou, nee, die ja, is mooi hoor. Nee. Luister maar. en en en en me!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 Het zit dieper dan dat Ik zou een moord doen zodat ik je woorden vergat Want dat klootgevoel dat toen is ontstaan Dat gaat nooit meer weg En dat heb jij gedaan Gisteren kwam er een besef Jij duwde iedereen ver van mijn weg En dingen die jij...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 Jazeker. Nou, wij hebben vanmiddag live uh, muziek zometeen om uh, drie uur. Je bent alles al aan het uh, klaarzetten. Ja, denk, Zie je, de, echt... de, de camera's worden ja, ingesteld ja. en zo. Dus, uh, ja, tuurlijk, dat moeten hè? we altijd even terug kunnen zien. Hè? Heel spektakel. Nou, straks ja. trouwens bij het buurtfeest uh, van uh, Zandvoort Insights hebben we ook uh, muziek op podium. begint om uh, drie uur met uh, DJ De Feestmeneer. Die ja. begint uh, op te treden. Ken je ja. die?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 Die heeft heel veel mooie muziek gemaakt trouwens, Brees. Dus, nou ja, straks gaan we nog een plaatje van hem draaien. Uiteraard in... Is dat in Nederlands talige met Frank van Etten? Donker om je heen of... Daar zeg je wat. Zal ik eens kijken? Ja. Kijken of ik het... Nee, ja, nee, nee, nee. Donker om je heen, ja, Brace. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Um, je, ja, ik gooi, gooi een je heleboel je, in de war Ja, je even. gooit een heleboel in de war Dank je wel. Nou, ah. we, we gaan uh, gewoon weer lekker uh, muziek draaien. En zo meteen uh, gaan we naar uh, Benno weer toe. Hè, daar uh, bij uh, de open dag uh, ja. van de Karsene in Zandvoort Nieuw-Noord. Want daar gebeurt uh, heel veel... En hij uh, houdt ook voor ons het uh, weer in de gaten. En, uh, ja, het okay. zonnetje schijnt, ja, ja. Hè, dat kunnen Als we sowieso zo, zeggen. Zo ja. <laughs> dus dat horen we straks van uh, Benno Veugen. Even lekker blijven luisteren. Zandvoort voor jou. Bij het uh, tot 7 uur. Met nu uh, Maxi Priest. Now that I've lost everything to you, you see you want start something new. And it's breaking my heart to leave. Baby, I'm green.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 Ja, van het nummer Jij en Ik. Jij en Ik? Ja, ja, ja, ja, Oké, okay, ja, als je het over jij en ik <laughs> heb. Dat is voor mij alleen, uh, ja, zeg maar. Ja, Brace. we krijgen een verzoekplaat uh, ja, binnen. Een verzoekplaatje, ja. En uh, dat is van de afkomstig van uh, Wies uit uh, Rotterdam. En die wil uh, graag een plaatje horen voor uh, ja, de DJ's. De DJ's? Dankjewel. Ja. Leuk. ja We gaan hem ja. draaien hier. Dus uh, Brace. Draai je leven gaat alles een stukje beter. Ik weet het zeker.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 Wereldwonder op het hoogste niveau die jij voor niets en niemand onder. Je bent bijzonder, mijn wereldwonder. Ben zo verliefd op jou. Vlaat je mij alleen, van mij alleen Alleen van mij, alleen mij Ja, dat was een hele leuke verzoekplaats die wij kregen Dank daarvoor Je hoorde Brace samen met Jeffrey Hezen. Brace die treedt vanavond op in Zandvoort hè? Vanaf half zes, dan is hij bij het buurtfeest Ja, ja, ja en dan ja. komt als het goed is Benno met, ja, het, goed ja, is met, met het weer Goedemiddag Benno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 En de temperatuur, ja, Ernst Brok bij zit met ja te knikken. <laughs> Hoe koud is het zeewater bovendien, Ernst? Nou, het zal iets warmer geworden zijn. En we zaten rond 11,5, uh, zo'n 1-2 weken geleden. Dus het zal nu rond de 12, 12,5. Het gaat nu wel wat harder met het zonnetje.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 Volle oorlogsterre die hier is. Die hebben ook iets van. We gaan een lekker middagje van maken. Het is mooi weer. Misschien dat ze straks een lekker biertje nemen. Ja, tuurlijk. Ze zitten vlak bij zee. Even lekker genieten hier in Salford. Ja, als Amsterdammer. Hè? Bij Amsterdam Beach gewoon eventjes aanwezig, natuurlijk. Niks Amsterdam Beach. Nee, hè? daar hou ik ook niet van. Nee, absoluut. Niet. Nee, alsjeblieft. Wij, wij zijn gewoon Zandvoort, toch? Zo is het, Zandvoort AC het liefst nog, hè? Ja, ja absoluut. Ja, nou ja, de wedstrijd uh, is uh, gestart. Kan je nog wat uh, vertellen? Zijn we helemaal compleet hè, vandaag of uh, doen wij het ook rustig aan? Wij zijn absoluut niet compleet. Er zijn zelfs uh, Jeffrey Samsung, die, uh, die zit vooral aan het cross. Uh, Dillon is geblesseerd. But is geblesseerd. Milan is geblesseerd. Dus we spelen het nu wel met een aantal jongens uit de tweede die waren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 Baby, you got women on your mind. I'm gonna drive and ride and see now what I can't can find. See us can be sweet as honey, string like bumblebee It's a summertime up here in the atmosphere I'm a lover, I'm tire and the clothes that she wear Some of them a bone up them some of them a draw don't care When some of them a shine up, some of a wax up, not a sign of smear Gotta be rolling in my that the girls them stare This is shaggy and raven as your ultimate beer. Taking care of her careers so tell the world beware Cause it's a brand new selection for your musical era. We we we want, we say what we need we, winter, winter is fine. we go fishing, we go fishing in the sea We We're always happy to live life That's our philosophy Now if a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 Honest thing like Bumblebee, shouting, say, fraternity, little man. sexy as can be, sweet as honey, sing like Bumblebee. Here in the summertime, when the weather is high, and you can stretch your right head up and touch the sky. No, when the weather is fine, and you got women, you got women on your mind. I'm gonna drive and ride and see now what I can find. Nothing for that. Self-dilly, cool, man. Sexy as can be.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 We uh, nou, hebben ze gekeken wat, wat is logisch, wat is handig. En ja. daar is dit uh, uitgekomen. Uh, Rocco, daar hebben we in het centrum van Zandvoort nog een gezet, uh, Maar er zitten ook kunstenaars. Die zitten erboven. Ja, <tie> dat klopt. Ja. Maar beneden hebben wij een, een uitruppost met één tank out -spuit. En we hebben een uh, personenbus waarmee we uitrukken naar uh, reanimaties. Dat vinden wij uh, ook heel belangrijk, omdat uh, van twee posten uit... Uh, rukken we uit naar reanimaties.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 Maar blijven daar denken. Okay. Goed zo. Rocco, Algo, dank jullie wel. En uh, dit was Benno vanuit de Line-straat in Zandvoort. En terug naar de studio in de tol. Weer. Ja, grote dank aan uh, Benno Veuge. Wij zijn het volgende uur weer. Ja. Die hebben hebt je al gedraaid, hè, samen met uh, Brace. Ja. Nou uh, staat hij ook weer in de top 25 met een uh, nieuwe single. De Pina Colada. Die gaan we nog tot slot draaien. Die komt hij weer <laughs> lekker aan. Pina Colada.